De banken zijn vaak eerder op de hoogte van een dreigend faillissement en proberen dan voor het uitspreken daarvan nog geld of middelen veilig te stellen. Bijvoorbeeld bij het museum van Dirk Scheringa, dat in opdracht van ABN Amro werd leeggehaald. De nieuwe Duitse regering is zo goed als rond. Bondskanselier Angela Merkel heeft de ministersposten verdeeld... tussen haar eigen christendemocratische CDU-CSU en de liberale FDP. Officieel wordt de verdeling pas morgen bekendgemaakt. Bovendien moeten er vanavond nog afspraken worden gemaakt over een nieuw belastingstelsel. CDU en CSU krijgen acht ministersposten en de FDP vijf. Het opvallendst is de verhuizing van minister van Binnenlandse Zaken Schäuble naar Financiën. FDP-leider Westerwelle wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken en vicekanselier. Sommige Duitsers zetten daar vraagtekens bij omdat hij nauwelijks Engels spreekt. Daarnaast woont Westerwelle openlijk samen met zijn mannelijke partner, wat een probleem kan zijn in contacten met onder meer Arabische landen. Jeltje van Nieuwehoven wordt lijsttrekker van de PvdA in Den Haag bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ze versloeg tegenkandidaat Marnix Noorder met bijna 62% van de stemmen. Begin deze maand stelde van Nieuwehoven zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap. PvdA-vrienden van haar in Den Haag hadden druk op haar uitgeoefend. Ze denken dat de landelijk bekende van Nieuwehoven meer kans maakt om de Haagse kiezers weg te houden bij de VV PVV van Geert Wilders. Die doet in Den Haag mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het weer. Het is bijna overal droog. Vannacht is het nevelig. Morgen gaat het geruime tijd regenen. Maar in het noordoosten schijnt nog even de zon. Zondag meer wind en een enkele bui, maar ook zon. Het wordt dit weekend de 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. See it. We are coming to you.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 Five, four, three. C.F.M. Zalvoort. Mijn naam is DJ J.K. En ja, hoor je mijn stem? Dat betekent dan niks anders, niks meer. Dan zie je Hello, het in de house. To a new edition of a state of trance. Ja, ja, ja, dat krijg je. Soms moet het hebben, die bootleggies uh, eventjes uh, rippen, hè. <laughs> we, we trapten gelijk af met Michael Jackson. Stranger in Moskou in de Jerome Ismail. Ik hoorde deze voorbij komen. Ik denk, die moet ik de luisteraars van ziet gewoon gunnen. En uh, Joey... Vanavond ook. Gezellig aangeschoven. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik weer van de partij met de lekkerste nieuwtjes. Een aantal verse plaatjes. En met een leuk nieuwtje. Ja, dacht het wel. Want het is vanavond uh, toch echt, ja, Amsterdam Dance Event. Het is begonnen. En dat betekent heel veel feestjes in de partykij, denk ik zomaar. Ik denk wel een stuk of twintig. Een stuk of twintig. Zo, zo, zo. Dus al op dat lekkers rond de klok van tien voor tien. Wat hebben we nog meer vanavond in de show? Een uh, interview met de Zandvoortse DJ Raimundo. Oh jij verklapt het al gelijk Ik denk nou ja ik ga het eventjes naar een climax toe werken Nou ja inderdaad We gaan uh, eventjes bellen met uh, Raimundo. Ontzettend druk want ja Hij staat natuurlijk uh, als resident van de Escape uh, Ja met grote jongens Verder een Funkerman Die had hij gisteren over de vloer Wat er nog meer is ja je hoort het vanzelf voorbij komen hier bij je Nou ja natuurlijk zijn nieuwe plaat Ja uh, hij is op een nieuwe uitgekomen: gekomen Frame 2.0 en ja, welke remixen ervan zijn... Hij gaat je er meer over vertellen. Wat hebben we nog meer, Joey? Ja, de jo? nieuws over ex-Pornstar... Waar Iwerky en Lucia Ford aanwezig zullen zijn. Ook nog nieuws over Dance for Life... Met een aantal vette artiesten. En ook nog een feestje van MTV... Met de velgekran in de line up Dus dat betekent uh, goed nieuws. We hebben het er maar druk mee uh, zo al vanavond, hè? Dacht Zelf ik zo. Dacht het wel. Wat, uh, wat hebben we nou klaarstaan? Stevie de... SICKO? Futuring. Tom Stone Keep on Jumping Keiharde lekkers hier bij Ziet Tot 12 uur 3 uur lang door je speakers nieuw bij Nieuws Records. En Joey, ja... Wat zijn de nieuwtjes deze week? Nadat de belangrijkste modencentra als Parijs, Milan en New York zijn aangetreden voor de erkende oud ...is het nu tijd voor de bruisende internationale georiënteerde Zaandam. Zaterdag 12 december zal de hemkade met het thema ExPornstar het middelpunt van de Nederlandse modewereld vormen. Je zult het warm krijgen van de nieuwe wintercollectie van ExPornstar. Bontjes, sexy dierenprins, leren broeken, lange laarzen, hoge hakken en veel vullende niemandalletjes. Daarnaast voegt echt pornstar graag nog wat grensverleggende entertainment en, lekker, uh, en letterlijk de lekkerste DJ's van het moment aan het lijstje toe. Fashionista's zijn onverbeterlijk. Dit thema staat voor een verrassende mix van fashion, glam, porn met nog veel lekkere fabulous entertainment wat je al van ex-pornstar gewend bent. De nieuwste creaties zullen door de zeer schaars geklede modellen op de catwalk worden geshowd. En voor de finishing touch zal ex-pornstar Dance Team te bewonderen zijn. Dit exclusieve evenement is voor iedereen toegankelijk. Dus aanschouw glam porn op zijn best en betreed de stijlvolle wereld van caviar, fashion en bulimia. Een van de succesvolste cotiers van uh, dit moment zal deelnemen aan deze show, namelijk Mr. Eric E. Daarnaast is er een fashion freak Jasia die erkenbaar is aan zijn unieke houtsound. En wat dacht je van Lucian Ford? Deze stilistische donkere god weet welke beat jij wil horen. Vioel Canario verblijft ex-Pornstar met zijn eclectische aanwezigheid en is herkenbaar aan zijn lekkere unieke hip-hop-sound. De heren van Gorilla Speakers staan gerand voor een stromende dansvloer. Dan is er nog Olsen Hilton. Deze man heeft de aandacht voor zijn kleding, verzorgt zijn haardracht en verwend je met zijn ogen dicht. De nieuwste sounds worden gebracht door Henso en Disco Nova. Een wegeloze mix van Electro, Disco, UK Garage, French House, Hip Hop, Rock, Dubstep en alles wat ertussen zit. En last but not least, Resident DJ Kostam Hom. Your host of the evening is MC Sherlock. Tickets voor dit modieuze uitstapje kosten 25 euro in de voorverkoop. Online verkrijgbaar bij www.exportstar.com Je kunt ook even gaan paden bij je Free Records shop op een postkantoor. More at the door. Er zijn ook nog 100 girl tickets. Two girls, one ticket. Exclusief verkrijgbaar op www.extorsa.com. Het is open van 11 tot 6. En ben je een VIP waar je in de echte jet zit en in de kringen van de luxueuze VIP deck? Geheel tot in de puntjes verzorgd door de VIP Club. Voor meer informatie in deze zie www.thevipclub.nl Nou, dat klinkt helemaal gezellig, toch? Dacht ik zo. Ja, en er is ook nog een dresscode Laat zien hoe creatief je bent en verzin je eigen must-haves. Gala-jurkjes, classy en sleazy creaties, paparazzi, smoking en wetsuits... ...worden in ieder geval goedgekeurd, zolang er maar fashionable is. Maar onthoud dat als je als heer in een gezelschap van een dame moet zijn om binnen te komen. Oh, dat is altijd goed, hè? Hey, het is uh, de laatste tijd uh, vrij in, uh, vooral dat soort feesten om... Uh... Ja, altijd bij je, je... voorster. Ja, nee, maar tegenwoordig, ik zag nou ook weer uh, DJ Pavel in uh, de Patronaat. Uh, dat, je, dat je alweer als een gangster uh, moet komen. Of als een gangsterliefje. Nou ja, hartstikke leuk allemaal. Uh, het is toch eventjes weer wat anders. Hey, ik hou niet van verkleed weet je, maar ja. Nou ja, ach, kan altijd goed gaan. Hé, hey, en uh, Joey. Jij had een hele gave remix van de Blackout Peace. Ja, ja. Die kwam ik zomaar even tegen en ik denk, uh, meenemen die hand op. Dat gunnen wij de uh, luisteraars van See it. Heb jij uh, nog wat leuks te melden? Onze mailbox, hij staat natuurlijk open. En Joey nog één keer voor alle luisteraars die nog steeds niet weten. See it at Get, get, gotta get that. Gotta get that. Gotta get. zijn wij altijd voor te tevoren. Tiesto, Paul van Dijk en Vellenkan doneren persoonlijke stukken voor Dance for Life Veiling. Verschillende internationale top-dj's gaan de strijd aan met HIV en Aids. Dat doen zij door hun persoonlijke stukken te doneren voor de Veiling die wordt georganiseerd voor Dance for Life. Tijdens het Amsterdam Dance Event op donderdag 22 oktober worden de eerste veilingstukken bekendgemaakt. Vanaf 29 oktober is de Veiling officieel geopend en kunnen geïnteresseerden via www.eBay.nl en Paypal bieden op de stukken. Dance for Life is de internationale organisatie die zich samen met de jongeren inzet om verspreiding van HIV en AIDS de wereldwijd terug te dringen. In Nederland is Dance for Life een jongerencampagne van Stop AIDS Now. Een van de topstukken van de veiling is de mixer van Fedele Gran. Speciaal voor deze veiling laat dance for life ambassadeur een bijbehorende skin over de mixer maken. De Party Squad doneert een limited edition hypnotic crystal bottle. Een fles ingelegd met de zwaarofse kristallen, en naast de Party Squad gesigneerd door diverse andere bekende artiesten. En ook Radio 35 doneert een bijzonder item. Een deur gesigneerd door artiesten die de studio hebben bezocht, waaronder Ellen Clark, Roger Sanchez en Kelly Clarkson. Andere artiesten die een item doneren zijn onder andere Tiësto, Jesse Voorn, Paul van Dijk en Giuseppe Ottaviani. Naast de veilingstukken van diverse DJ's biedt ook de organisatie van het Amsterdam Dance Event enkele stukken aan. Zoals een unieke Amsterdam Dance Event fiets, gesigneerd door internationale grootheden uit DJ-land en het Amsterdam, eh, de Amsterdam Dance Event for live Een pas die vijf jaar lang toegang verschaft tot het Amsterdam Dance Event. Dance for live is ook dit jaar weer het officiële goede doel van het Amsterdam Dance Event. Van 29 oktober tot en met 14 november kan iedereen bieden op de veilingstukken. De veiling die op e plaatsvindt worden ondersteund door Paypal. Paypal is de grootste online betaaldienst. Al de Dance for Life stukken kunnen met een paar klikken via de Paypal betaald worden. De opbrengst van de veiling komt volledig ten goede aan de scholenprojecten voor Dance for Life. Deze scholenprojecten zorgen wereldwijd voor educatie over HIV en AIDS en zorgen dat jongeren in actie komen om de verspreiding van HIV en AIDS terug te dringen. Tijdens de Amsterdam Dance Event op zaterdag 24 oktober organiseert Dance for Life ook een speciale fundraiser in samenwerking met MTV en The Art of Dance. Uh, Studio MTV Invites, Dance for Life en Art of Dance. Headliners deze in, uh, in deze avond is Dance for Life ambassadeur Vedderen Ram. MTV, Art of Dance en Dance for Life zijn deze gelegenheid een unieke samenwerking aangegaan. De volledige opbrengst van uh, Studio MTV, Invites, Dance for Life en Art of Dance gaan namelijk ook naar de scholenprojecten van Dance for Life. En dat ja. is wat er gaat gebeuren. Nou ja, ik zou zeggen, ik ga zeker eventjes kijken. Want een uh, leuke mixer uh, gesigneerd door Fred Lecran. Nou ja, de, uh, wie weet uh, gaat hij uh, voor een leuk bedrag de, ah, de deur ik denk, uit. Ik minimaal 2000. Ja, dat lijkt mij ook wel. Want uh, ja, er moet natuurlijk wel wat binnenkomen voor het goede doel, hè. En ja, zo'n champagnefles, ook altijd lekker. Hé, hey Joey. ...hebben we er al zin in, een Amsterdam Dance Event? Zo, echt wel. We vol programma staan morgen, hè? Zo ongelooflijk! En ik krijg hier ook uh, natuurlijk mailtjes binnen op mijn scherm. Ik zie hier een mailtje van Mariska. Ja, morgen ga ik helemaal los. Amsterdam Dance Event, here we come. Nou ja, ik ben benieuwd waar jij heen gaat. Zet het eventjes in de en mail. Ik ben benieuwd waar jij gaat komen. Stefus ah, weer die plaatjes uh, praatjes uh, van jou. Ongelooflijk. Hij hey, we hadden net al uh, een plaat uh, van nieuws. Keep on jumping. En ja, we hebben ontzettende andere goede plaat. Ook afkomstig van nieuws. Spit your freedom in the Daddy's Crew Magic Island Instrumental Mix. Zometeen, DJ Raimundo over Amsterdam Dance Event. Zijn nieuwe release. En more. Dit is shit. Ze kwamen al binnen. Hoe laat gaan jullie Raymondo bellen? Hoe laat gaan jullie zijn nieuwe plaatsen draaien? Nou, het is zover. Aan de telefoon. Niemand minder als onze zandwoord DJ Raymondo. Goedenavond, Raymond. We wat een aankondiging je doen. Ja, ja tuurlijk. Ja, we moeten toch wat hè. <laughs> Absoluut. Nou ja, prachtig. Hai, goedenavond. Eén hele goedenavond. Hoe is hij? Uh, in één woord. Ja, hectisch, denk ik. Twee woorden, twee woorden, heel erg druk. Drie woorden zelfs. <laughs> heel erg druk, Jeroen. Ja, met het huidige Amsterdam Dance Event. wat nu plaatsvindt. zit eigenlijk de drukste periode voor mij uit het, uit het, van het hele jaar. Ja, dat, maar, dat, uh, dat is natuurlijk allemaal rondom jouw escape gebeuren ook, natuurlijk. Ja, ja, ja dat, dat is het belangrijkste, zeg maar. Uh, achtelijk zetten lijnen. Ja, want wat hebben we allemaal al niet gehad? Volgens mij er gisteren Flamingo night daar. Ja, ja, ja. ja. Flamingo was uh, super vet. Met uh, mijn goede vrienden Ardy en, uh, en uh, Ferre. Oftewel Funkerman en uh, Ferre Le Grand. En uh, nou, dat uh, was uh, ramvol, uitgekocht. Dak eraf. Echt waanzinnig vet. En uh, we zijn afgetrapt met Armin van Buren op, uh, op woensdag. Nou ja, dat uh, behoeft geen krant. Uh, we kennen de beste man allemaal nu, zo'n beetje. Van... Uh, opa's en oma's, tot aan uh, kleine kindjes, die hebben wel van uh, Armin van Buren gehoord. En dat was ook echt een, uh, een mega van succes, ja. Nou dat geloof ik ook uh, graag. Ik, helaas, ik moest uh, aan de bak gewoon voor mijn baas, uh. anders was ik zeker even langsgekomen. Ik zag je staan. <laughs> ja. Had je, je eventjes moeten stoppen, joh, even gezellig, Als ja, ja, ja, je ja. de tijd ervoor had dan, hè? Ja, ja, nou ja, als ik de tijd had gehad, dan uh, was ik even langsgekomen, maar goed. Maar terugkomend op jouw uh, nieuwe release, Framebusted 2.0. Yes! Wat, uh, wat hebben we allemaal uh, daar zo van in de aanbieding? Wat gaat er komen? Nou, de, de promo mailing uh, die jij ook hebt gekregen, die is er dus uh, vorige week uh, uitgegaan. En uh, de reacties zijn zo ongelooflijk uh, uh, leuk uh, vanuit uh, de professionele DJ scene. Uh, we hebben drie mixen. Uh, die zijn uh, die in deze promo package uh, uitgekomen. En dat uh, zijn de mixen van Daniel Dark, van uh, Lucky Charms en Tony Verbeld. En van Remaniacs. En um, nou ja, goed. Nu tijdens het ADE kom ik heel wat collega's tegen. En die, uh, ja, die, die komen toch wel uh, lachend op me af van uh, wow, hey, wat een ongelooflijk vet, vet remix package is er uh, gemaild naar ons. Ja, je hebt hem wel uh, net op tijd uh, precies uh, goed getimed in de markt gezet zo. Nou ja, dat is uh, met dank aan mijn platenmaatschappij. Maar uh, inderdaad, het is uh, een goede timing uh, geweest. Ja, absoluut. Ja, want sommige mensen die zitten altijd net van... Ja, willen we de de zomer in scoren? Moet, wanneer moeten we hem releasen? En uh, nu ja, voor Amsterdam Dance Event, je ziet gewoon platen ja, echt op de plank liggen. En dan net vlak ervoor, ja, ja, dan moet hij ook maar net opvallen bij iedereen. Ja, ja, het... ja, ja, goed, gelukkig heb ik, heb ik dus die grote platmaatschappij uh, nieuws uh, achter me als uh, distributeur. En um, ja, ook die jongens die de remix hebben gemaakt, uh, die, die zijn toch wel elk op hun manier zeer verdienstelijk voor de huidige house uh, zien. En um, ja, dan, dan is eigenlijk 1 plus 1 uh, 3, in dit geval. Drie remixen. En um, uh, ja, het is wel maar te hopen dat inderdaad dat die gewoon wereldwijd uh, op wordt gepakt. Uh, de reacties kunnen heel tof zijn, maar het is altijd nog maar afwachten of je daadwerkelijk ook echt gewoon uh, doorstoot naar de hoogste regio. En net zo eigenlijk als de Frembus uh, 1.0, die uh, wel uh, ja, de nummer 1-posities uh, had bereikt destijds. Ja, want hoe jaar uh, is dat al niet geleden alweer? 2000 sims. Het gaat hard die tijd. Drie, ja, ja, ja, ja. Ja, het ja, ja. ja, ja, ja, gaat, gaat heel hard. En, uh, ik kom onlangs nog een heel mooie uh, verzamelsbedekte tegen waar ik tussen Chesso en Grant in stond. Maar ja, dat zijn uh, toch wel weer de momenten dat je denkt van ja, ja, ja, ja Schitterend. Ja. ja, schitterend. Maar ja, het had wel wat meer nog uh, op mogen leveren, maar ja, goed, dan moet je nog meer uitbrengen en produceren. Maar ja, daar zijn we druk mee bezig. Ja, maar tegenwoordig is het toch meer dat je een release maakt om uh, bekendheid te genereren om te draaien eigenlijk in de clubs of is dat uh, andersom? Uh... Ja, ja. Nee, uh, het, het is een marketing tool inderdaad. Alleen, uh, ja, goed, kijk, voor mij mag het nog wel uh, nog, nog, nog ietsje beter gaan, zeg maar. Het, het gaat niet slecht, maar... Ja, dat zijn in ieder geval mooie ambities voor in de toekomst. Nou ja, toekomst. Voor mij mag die toekomst zich snel aanbreken. <laughs> <laughs> dat, dat is altijd zo. Hé, hey, maar ik hoorde jou zeggen, hij komt op nieuws uit. Maar is het niet Radical Rhythm? Ja, maar dat valt onder, uh, onder nieuws. Ja, dochter, uh, moedermaatschappij, ongelooflijk. Ja. Ja, ja, ja, ja, we kennen het. Nou ja... Ik heb hem eigenlijk al helemaal voor jou uh, klaarstaan. Uh. Ja, ja, nou ja, goed. Uh, op mijn uh, hometown zender ZFM 107, dan uh, ga, jij, uh, ga jij hem van Jitje geven. Ik dacht het wel, ja. Als, je, als het goed is hoor je hem al op de achtergrond. Ik hoor hem al uh, ingezet worden, Jeroen. Helemaal lekker. DJ Raimundo, Framebuster 2.0 in de Lucky Charms en Tony Verduld remix. Natuurlijk hier bij het op jouw ZFM's antwoord. Dit is shit. The rule, Because it's your time to break the rule You will do right and keep in mind You will break the rule, break the rule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 weer in de show, ontzettend druk met, is, met zijn escape. Amsterdam Dance Event en natuurlijk zijn nieuwe release, Framebuster. Er komen al gelijk ontzettend leuke reacties binnen van wat een vette remix. Wat was nog één keer de titel? DJ Raimundo Framebuster 2.0, Lucky Charms en Tony Verdult Remix. En uh, Joey, zullen we het gewoon gaan doen? Bijna tien voor tien. Volgens mij is dat de one and only ten overtime. Oftewel de party guide. Ja, om te beginnen in de Amsterdam Dance Event. Helemaal in het teken van deze party guide. Zaterdagavond morgen. Wat valt te doen in Amsterdam? We gaan beginnen in SK met Amsterdam Bros Special. De kaart is 20 euro. Het is nu van 11 tot 5. En er staat een dikke lijn. Waaronder Chucky, Synergy James Ryan Marciano, Jack, Raimundo, Ricky Livado, Shermanology, Jassia. Daniel Bovy en Roy Rox, Kreeta Lanina, Rehab, Hipmeisterdie, Tom de Neef en Paco en Frederik. Dan gaan we door naar de Escape Studio, waar het Amsterdam TV Sneakers Music wordt gehouden. De kaars kostte 10 euro en het is van 10 tot 5. In de studio, Brock and Fitch, The Cube Guys, Eric Dans, Lizat en Voltax, Mozaïek en Bellocco, Nikolai Dimitrov en Melvin Rees. En in de lounge, Robbie Taylor, Gabriel en Castellen. Call Trix en Mark Benjamin, Dysfunction, Jasper Boscher en Erik Wender. Dan gaan we door naar het Candy in Hotel Arena. De kaars kosten 20 euro. De line-up Phil Veverman, Don Rick, Jason Verrucker, Steve Crowder, Tara McDonald, The Candy Girls, Special Candy Decker en FX. Dan gaan we door naar een ander feestje in de MTV Invites Dance for Life. Dan zit plaats in de TT uh, Naviraweg in de MTV Studios. Op de Dance for Life stage Jesse Forn, Sharon J, Weddellekran, Jesse Forn en Dons. In de Artist Republic staan Rio El Canario, Miss Jaguar, Igor Verlante, Jeremy Ness, Abster, Bassjackers, d Rashid en Jamie Fnatic. Dan gaan we door naar Go Dutch in de Panama. Dat duurt van 10 tot 4. In de line-up staan Housequake, Greco Salto, Sidney Samson, Lady B, Beggy Begovic, Groovenetics en de Bingo Players. En ook al Tricks door in de studio. Daar staan DJ Rocket, Dan Stezo, Frankie Rizardo, Skizofrenix, MC Anto, Oliver Twist, Yuri Donas en Mo MC. Dan gaan we door naar de Amsterdam Dancefam One Love Presents David Guetta. De kaars kosten 33 euro en duurt van 11 tot 5. De line up David Guetta, Chucky en Afrojack. De laatste meest van deze Amsterdam Dance party Partyguide is... Amsterdam Loveland in de Westen-Unie. De kaars kosten 25 euro en in de lineup up staan... Koen Levens, Peter Hoordevorst, Marnix, Ayuna Shix, Stacy Pullen, Secret Cinema, Lidor Styles, Roog, Sergio Flores... En dat was het. Hey Joey, nog eventjes een update uh, over de zend. Het feest met David Kwetten is al volledig uitverkocht. Dan weet je vast nog wel waar je het kaars zou krijgen. Kijk onder andere op Marktplaats of gewoon voor de deur... want ik weet zeker dat ze nog volop in aankoop zijn. Dat denk ik ook wel, want uh, de handelaren die zullen er gretig op inspringen. springen. Want zeker dit weekend, de zomertijd verdwijnt. De wintertijd komt, dat betekent weer een uurtje langer doorgaan... of een uurtje langer uitslapen. Al wat jou van toepassing is... En ja, ik hoorde net Raymond al, de afgelopen dagen zijn de feesten compleet uitverkocht. Dus wil je zeker zijn van een kaartje, kom dan vroeg. Hey Joe, jij hebt aan een nieuwe track gewerkt. Met een flinke bas. Dat klopt. Vertel er wat meer over. Ja, deze week uh, met Dennis in de studio en ik dacht ik ga zelf ook nog even aan de slag. En uh, ja, het is dit keer wat uh, anders dan de typische Dutch sound die je uh, uh, van mij uh, gewend bent. En dit keer wat een meer uh, trendsachtige, uh, internationale sound. Met de uh, invloeden van uh, Daniel Bovio-Royox, Eric Priest, de bingo players. Nou, er zit een flinke pas al achter, zeg. En wat is de titel van de plaat? Uh, Garden State. Garden State exclusief. Hierbij zie je het. DJ Tenhoven met. Garden State. Zo meteen. Na de klok van tien. Onze enige echte DJ Dion Sidney. Dit is shit.